Hier in boekraat met het NOS Journaal. De oranje vrouwen zijn uitgeschakeld op het EK voetbal. In het Engelse Rotherham verloren ze de kwartfinale van Frankrijk met 1-0. De goal viel pas in de verlenging. Frankrijk kreeg een penalty na een overtreding van Dominique Jansen. Yves bericet schoot vanaf 11 meter binnen. In Berlijn hebben de afgelopen dag naar schatting ruim een half miljoen mensen meegedaan aan de Pride Parade. Het was voor het eerst in jaren dat de zogenoemde Christopher Street Day Parade voor de rechten van LHBTI'ers zonder beperkingen werd gehouden. In 2020 ging de parade in de Duitse hoofdstad vanwege het coronavirus helemaal niet door en vorig jaar waren er strenge afstandsregels en een alcoholverbod. Bijzonder dit jaar was dat de regenboogvlag voor het eerst werd gehezen op het Duitse parlement en voor de ambtswoning van de bondskanselier. In China is een man geëxecuteerd die zijn ex-vrouw met benzine had overgoten en in brand gestoken. De vrouw was op dat moment een video aan het streamen op een sociaal platform. Ze overleed twee weken later aan haar verwondingen. De zaak vestigde de aandacht op het probleem van huiselijk geweld in China. Volgens activisten verhalen de autoriteiten in de aanpak daarvan. In 2016 nam China een wet aan om huiselijk geweld te kunnen aanpakken. Maar in de jaren daarna werden zeker 900 vrouwen door hun echtgenoot of partner vermoord. In Griekenland zijn op het eiland Lesbos 450 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Het vuur brak vanochtend uit op het zuidelijk deel van het eiland en kwam dicht bij een populair vakantieresort. Ook op drie andere plaatsen in Griekenland woeden grote natuurbranden. De grootste brand is in het noordoosten in een nationaal park. De twee andere branden woeden in het zuiden van Griekenland.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 maar ik kan het ook mis hebben, mis hebben Hoe ik jou even mis in de flits hebben Zou jij mijn hart kunnen breken? Oh oh, -oh. Ze is vertrokken met mijn hart. op zijn station Nachtelang te lang, vraag ik me af Of zij daar nog komt. Ik niet meer uit mijn hoofd, dus ik ga terug waar het begon. Lijkt wel een zeetool met kittietjes voor de zee op het perron. Al moet ik slapen hier, ik wacht op Centraal Station. Er is een hele kleine kans dat zij hier nog komt. ZFM op 106.9 is zon, zee, zandvoort en zomerzomerhits. Cuando tiro soy el Fran Franco tirador que siempre te da en el blanco de vista, nadie deposita más que yo en el banco. me digo lo que te conviene después que te viene me digo vive y aprende si no me entiende Who the hell do you think i am i don't give a fuck about your instagram listen up cause i'm not that girl Ain't enough liquor in the hole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 All the time See it gets hard Keep my head above water Especially when the tide is high And it seems like there. Door de stad zonder reden. En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen om het strand, en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren?